Uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en China gaan weer onderhandelen... over het beëindigen van de handelsoorlog tussen de landen. Dat hebben de presidenten Trump en Xi met elkaar afgesproken. De VS voert voorlopig geen nieuwe importheffingen in voor Chinese producten. En president Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim via Twitter uitgenodigd voor een ontmoeting in het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea. Trump is nu in Japan voor de G20-top en later vandaag gaat hij naar Zuid-Korea. Noord-Korea noemt het een interessant voorstel, maar zegt wel dat er nog geen officiële uitnodiging is gekomen. De Belgische politie heeft de organisatoren van het festival Festiviel opgepakt. De drie werden gisteravond gearresteerd nadat het festival, dat drie dagen zou duren... op het allerlaatste moment was afgelast. Er waren 35.000 kaartjes verkocht. De autoriteiten maakten zich zorgen over de veiligheid van artiesten en publiek. Er waren niet genoeg nooduitgangen en beveiligers... en ook de EHBO-faciliteiten voldeden niet. Vooraf werd al getwijfeld over de haalbaarheid van het festival. Zo bleken meerdere artiesten ook geboekt te zijn op andere Locaties. De driekoppige organisatie wordt verdacht van oplichting, witwassen en misbruik van vertrouwen. Het Diemerbos in Diemen is met ingang van vandaag tijdelijk afgesloten voor honden. In een week tijd zijn twee honden doodgegaan en andere honden ziek geworden die in het bos waren uitgelaten. Het is onduidelijk wat er aan de hand is. Staatsbosbeheer stelt een onderzoek in. Ook buiten de spits wordt het steeds drukker op de weg, zegt de ANWB. In de eerste zes maanden van dit jaar groeide het aantal files buiten de spits met 18 In de ochtend- en avondspits was dat ongeveer 4 Ook blijkt dat het ook buiten de Randstad steeds drukker wordt op de weg. Het weer volop zon vandaag en het wordt zeer warm... tussen 28 graden in het noorden en 33 in het oosten en zuidoosten. Morgen zorgt een westenwind voor de aanvoer van koelere lucht. Het wordt 20 graden op de stranden tot 30 in het oosten. Wel is er weer de hele dag zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Zaandam aan Damhoorn in beide richtingen met bij Purmerend een kwartier vertraging door werkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Er is 20 minuten vertraging richting Kastrikum op de N513 tussen Egmond en Kastrikum. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We both said a prayer for a big marine named Camouflage. Whoa, whoa, whoa, whoa camouflage, things are never quite the way they seem. Whoa, whoa, whoa, whoa camouflage, this was an awfully big marine. Het was weer even rustig en we gaan door met de tweede helft. De uh, tweede helft praten wij met uh, Hans Rijmers over uh, bijle erik Timmermans. Gert-Jan komt als uh, wethouder we praten over de herontwikkeling bedrijf in Noord. Want het gaat voorlopig niet door en uh, we gaan het hebben over plan Miezebeek. Zoals het nu ja. al race in de volgende <laughs> ja. mond, uh, in de ronde gaat. Hans Rijmers, uh, welkom. Trieste aangelegenheid. Ja. Uh, een van jouw uh, gangmakers, Erik Timmerman is overleden. Ja. Um, hoe is dat allemaal gegaan? We weten dat hij uh, ziek was. Ja. Nou, het heeft natuurlijk uh, wel een hele lange aanloop ja. uh, heeft het gehad. Vanaf uh, vorig, jaar, uh, vorig jaar april. Eigenlijk uh, zagen we toen aankomen van... Uh, er, gaan dingen, er gaan dingen niet goed. De mm. uh, laatste twee concerten vorig jaar april-mei is er niet bij geweest. Dat... Uh, bleek een... een, een uh, ja, een overspannenheid. Hè? Uh, te, veel, te veel werk. Uh, te veel hooi op zich, vork. Ja. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Je zegt overal ja tegen. Mm -hmm. Nummer 1... komt nee in zijn woordenboek wat vaker voor dan maar daaronder. Nou, bij Erik kwam het woord nee... eigenlijk nergens in voor. Dus je neemt alsmaar meer werk aan. Ja, dan is het letterlijk een emmer die volloopt En dan, uh, dan gaat het niet meer lukken. Uh, is toen... Uh, uh, Genomen uh, heeft uh, flink aantal maanden uh, uh, ziekenhuizen doorgebracht uh, onderzoek. Uh, nou, oké, okay, dat, dat mm -hmm. is allemaal achter de rug. In oktober uh, ontslagen uit het ziekenhuis naar huis gegaan. Toen hebben we daar heel goed uh, over gepraat: hè? Van, van Erik, uh, wil je Ach, spelen, joh. wil je doen? Uh, laat het aan jou? Uh, dat is het belangrijkste. Nee, gaat prima, en dan kunnen we optreden. Dus toen hebben we het programma gemaakt voor januari, februari, maart, april, mei, dit jaar. Mm. En dat hebben we ook gedaan. En, en dat waren fantastische concerten. Maar het, wat het meest bijzondere ervan is, dat die, die concerten, begin van dit jaar, die zijn nog nooit zo druk geweest. We hebben nog nooit zoveel mensen gezien. Wat bleek daaruit? Hetgeen wat wij eigenlijk al heel erg lang roepen, je hebt ontzettend lang de tijd nodig om krediet te verdienen. He? Aan, aan de, uh, uh, degenen die komen, mm -hmm. uh, uh, onze hondstrouwe bezoekers, uh, de, de kwaliteit te geven die ze van ons verwachten. En die vertelde in januari, toen we dat eerste concert hadden, van oh, gelukkig. Ja, dan heb je al gauw een scherende opmerking van ja, nu is toch een beetje in een gat gevallen. Ja. Hè? Dat die, die, die afgelopen maanden dat we geen optrainers hadden. Ja. Dat, dat is dan een beetje badinerende opmerking. Maar dat blijkt zo te zijn. Ja. ja dat en dat is ja. heel bijzonder. Dus ja, we, we vonden dat echt zo goed en geweldig. Ja. Totdat in uh, uh, april, mei. Uh, ja. Rondom de laatste concerten. Het. Uh, het, het, het, het weer niet goed ging. En we eigenlijk de oude symptomen... weer, uh, weer zagen van toen. Uh, opgenomen. Uh, weer onderzoeken. En noem maar op allemaal. Ja. En uiteindelijk... na heel veel onderzoek... bleek dat... Kroosveld uh, Jacob te zijn. En... ja, dat is het einde. Ja, dat is. Er ja. is niks tegen gewassen. Er nee. is geen medicijn. Nee. En natuurlijk zegt dan iedereen: van ja, hoe kan dat nou en hoe komt dat dan? En, en, en noem maar op, allemaal. Ja, daar kunnen we ons verliezen in, in allerlei zaken die allemaal <stuken> gebeurd zijn. En denk ik: van ja, nou jongens, pff, laten we dat nou maar aan de artsen over. Ja. ja, eh, eh, ja die weten het Het er. resultaat zoals het nu is, dat is al, uh, dat is al erg genoeg. Ja. En, en we worden er, uh, de, de, de familie natuurlijk als eerste. Dat ja, is natuurlijk vreselijk. Ja. Uh, twee twee, uh, twee opgroeiende kinderen. Hè? Uh, ja, vrouw, familie. Uh, en, en dan praat je nog niet eens, want dan eigenlijk is dat dan maar een beetje bijzaak. Wat wij dan in de krocht doen. ja, de... ja. Ik, ik bedoel, als je dat nou reëel probeert te bezien. Ja, natuurlijk. Muziek leuk. Muziek maken. Ja. Fantastisch. Maar het wordt wel heel erg rel relatief, allemaal. wanneer, wanneer, wanneer iemand overlijdt. Yeah. Ja. Nou ja, Hij was natuurlijk wel een beetje. Eh, samen met jou de karttrekker van het uh, Jesse Zandvoort. Uh, nou ja, we hebben. We en hebben hij natuurlijk, speelde zelf ook. Ja precies, ja, precies. Hij was natuurlijk een bevlogen bassist. Mm hij -hmm. is natuurlijk uh, begonnen. Hij heeft uh, geschiedenis gestudeerd, Nederlands gestudeerd. Vond het allemaal niet leuk. Ik uh, denk van die muziek vind ik veel leuker. Dus hij is in beentjes gaan spelen en noem maar op mm -hmm. allemaal. Uh, en, en, en zo ontwikkelt zich dat. Bij, bij Johan Mulder vroeger in Haarlem. En, en, en gespeeld met, uh, heel lang geleden met, uh, met Adam Spoor en met anderen. En, en zo ontwikkelt zich dat. Hmm. Totdat hij op een gegeven moment zoiets van... Ja, ja van alle van die muziek kan ik ook niet leven. En toen is hij dat verloningsbedrijf begonnen. He, om muzikanten te verlonen. Dan kom je opeens in een formidabel netwerk terecht. Zeker nadat dat die muzikanten in feite allemaal toch een beetje zzp'en waren. Maar muzikant zijn, ja, echt geld, ja, leuk. Maar daar doe ik het niet voor. Nee. He, ik wil spelen. Nee. Ja, dat ja. geld heb ik nodig voor brood. Je nou, zeg, zeggen, dat moet ook vergeten worden. Ja, Maar vrolijk ja. word ik er niet van. Nee. Nou, dus nee, nee, nee. Erik heeft dat op zich genomen... Door, door die verloningen te doen en dat soort zaken. Maar tegelijkertijd krijg je dan zoveel over je heen... dat muzikanten... Uh, Bellen op de meest onmogelijke momenten naar Erik. Maar Erik, uh, uh, dit moet even gebeuren. Daar moet de factuur naartoe, daar moet daar naartoe, daar, ja, moet, daar, ja, ja, ja. daar moet daar naartoe. En Erik zei: Ja, prima, prima, prima. Nou, <laughs> hij had ook overal briefjes liggen. Ik kan me zo goed voorstellen dat je op een gegeven moment zegt: van, Jongens, zoek het even uit. Ik, ik, maar hij kon ook niet zeggen: van, nee. uh, uh, Weet je wat, uh, uh, schrijf het even op. En ik zie het wel komen. Nou ja, dat is dat beroemde niet nee kunnen zeggen. Te veel, hè? Ja, maar dan wordt... breng je jezelf in de problemen ja, en dan is dit verdomme, ja, dat, dat is afschuwelijke resultaat. Gewoon te veel nemen. Ja. En, en natuurlijk, die Kruidsveld-Jacob heeft niets te maken met, met te veel werk. Uh, uh, artsen hebben toen gevraagd: van, van, zijn jullie in, in Engeland geweest? Hè? Want het is natuurlijk een beetje afgeleid van die BSE, die gekke koeienziekte. Mm. Uh, ja, waren ze geweest. Heel lang geleden. En dat. Maar een heleboel dragen het bij zich. Met een heleboel ja. van die verschrikkelijke mm -hmm. virussen. Maar als, het, als er geen trigger is, dan kun je er 120 ja, mee worden. Dan gebeurt het maar, er niks. Ja, ja. Is die trigger, ja. trigger er wel gaaf dood? Precies. Maar ja, nu. nu uh, uh, was die, is die trigger bij Erik natuurlijk wel ontstaan. Hè? Door, door zijn behandelingen en dingen en noem maar op allemaal. Ja, en dan. En dan heb je dit. Ja. Maar is het uiteindelijk. Het Kruisveld Jacob, waardoor het is gebeurd. Ja, ja en, en, en, en ja, er is. Ja, geen, tragisch. Is geen kwijt, en daar kwamen geen... ze pas veel later achter, hè, Hans? Woensdag. Vorige week woensdag. En uh, zaterdag bij hem geweest. Het was helemaal goed. En, en ja, twee dagen later. Uh, is klaar. Is klaar. Ja, ja. Dan, dan, dan dat lijden. Dat was ook verschrikkelijk. Ja. Hey, um, uit de Striest? Ja, absoluut. Ja, voor Wilt ja. toch even de toekomst kijken? Ja. ja. In, in de geest van? Ja, nee, we, gaan, moeilijk? Uh, nee, we gaan door. Dat, dat, dat, okay. Die beslissing hebben we genomen al een tijd geleden. Een week of vier, vijf geleden daar een uh, uh, programma in elkaar gezet... met uh, uh, Jean-Louis van Dam en uh, Fris Landersbergen. Uh, hebben we daar, uh, en Claudia Café, uh, dus het dus ja. bestuur en, uh, mm -hmm. en die twee. En We hebben ook gezamenlijk besloten van... van we gaan, door, we gaan Erik ook eren door ermee door te gaan. In de geest van is dat ja, het mooie daarvan. Ja. Uh, volgende week is de, uh, de uitvaart. Ja, volgende week woensdag aan de vergierde weg. In, uh, in Haarlem is de, ja, de crematieplechtigheid. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja, het zal ongetwijfeld ja. druk worden. Uh, want de ja. jazzwereld kent hem als geen ander. Ja, en, en, en hij heeft nu dus, Als je je voorstelt, uh, voorstelt, we hebben in de krocht 153 concerten gedaan. Ja. Nou, dat 17, eh, maar 9 ja, ja, ja, ja. Dat zijn er heel veel. Ja, ja, ja, ja. En, ja. ja ik, ik heb, ik heb zo'n beetje gevoel, alles wat je er nog over zegt, het is, het is allemaal... Ja. ja, het is ja. allemaal een beetje. Het is nou, niet te veel, maar... Aan de andere kant, door er veel over te praten... helpt het je wel ja. over een emotie heen. Ja. Dus dat, dan, dan, dan... heb je een soort van... repeterenmodus. Ja. Een soort ding. verwerking ja. is het ook. Ja, verwerking. absoluut. absoluut. Ja, ja, ja. 60 nou, jaar, het ja. is geen ja, leeftijd. Is niet niks, Zijn we het over eens. In ieder geval uh, sterkte met uh, woensdag. Ja. En uh, de ontwikkelingen... van Jesse's Not, horen wij graag. Dus als ja. je daar iets, iets willen komen... Ik... ik ik blijf, uh, jullie Ik, blijf komen, ja. Ik blijf jullie met, met <laughs> plezier lastigvallen hier. Ja. Ja. Nou, dat vinden we goed, Hans. Ja. Bedankt. Ja. Dank je wel, Hans. Just a wild bird playing in the silver sky I'm a tree that waits for you to let you rest a while. You can hide here if you want for winter storm and snow The shelter of my arms You let your feelings show So sweet little white Won't you sing this song with me Together we shall sing The perfect tune and harmony But if you stay alone Yes, in the winter die. Yes, I will teach you how to walk, you teach me how to fly, fly. In the winter you must die Cause I will teach you how to walk You teach me how to fly In het volgende gedeelte gaan wij praten met uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Meneer Bluis, een zeer goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, jullie ook goedemorgen. Was het gezellig gisteren? Het was heel gezellig gisteren. Ja, bij de opening van culinair. Ja, culinair. Ja. Veel vrienden van de culinair. Wij hebben de vlag ook nog gewoon uit te hangen. Hè? Oh ja. ja. ja die oh. hebben wij nog. De, heen, ja. de vlag even uit te hangen, dus dat is ook gebeurd. Goed, um, ja. wij hebben u gevraagd om uh, hier te komen. Um, het bedrijventerrein Noord is een, een ding wat al, uh, nu al een paar jaar loopt. He, er wordt gekeken naar allerlei uh, hoeken en gaten om wat te bouwen. En nu staat er in de krant... herontwikkelingen bedrijventerrein gaat voorlopig niet door. Dat uh, suggereert dat het hele plan uh, niet doorgaat. Maar ik heb van u begrepen dat het niet zo is. Nee, nee. ik denk zelfs uh, dat we al aan het bouwen zijn. Hè? Air Force uh, was uh, afgelopen woensdag de opening een fantastisch pand... Dus, op het, wij noemen dat het ABZI-terrein, het voormalige watersuitensterrein. Ja. Wat hm. tegen het spoor ligt en tussen de Kameling onder staat. Dat is 30.000 vierkante meter. Dat gaat wel door. Moet dus de herontwikkeling het... van het bedrijventerrein gaat door. Wat bedoeld wordt, we zouden ook een integrale ontwikkeling daarmee direct aan koppelen. Aan de overkant, Corrinex-terrein en de bedrijven in de Curie-driehoek. Ja, dat, is, dat, dat is nog even... Dat is een stukje achter de Coredex. Achter de Coredex, ja. Dat is ingebouwd tussen... Uh, uh, uh, Currie straat en de flats? En, uh, ja. nee, tussen de Currie straat en de flats, ja. ja. ja. Dus de, de, de, en dat is een beetje een driehoek. Want het heeft een hoek, hè? Dat heeft mm -hmm. een hoek en daarom noemen we het de Currie driehoek. En, dat, en de Coredex terrein. Dat is nu het, het terrein waar niet herontwikkeld wordt. Nog niet wordt herontwikkeld. Daar hebben we wel plannen voor gemaakt. Daar zijn we drie jaar mee bezig geweest. Samen met, uh, met een bedrijfsvereniging. Er zijn twee... Uh, bedrijven geweest. die Dat is Tunissen geweest en Park 3D. Die hebben plannen daarvoor ontwikkeld. Park 3D is een ontwikkelingsbaatschappij. Ja, die aan de overkant al aan het bouwen is. Want daar gaat die, die bouwt ondertussen wel. Die gaat die bedrijventrein daar verder bebouwen. En er komen ook honderd woningen die allemaal al verkocht zijn. Ja. Aan, aan zandworters. En vooral veel jongeren ook. Oh, dus wat dat betreft zit er gewoon een zwoem in. En ik denk dat zelfs deze bouw wel meehelpt. Dat we nu ook wel die volgende stap gaan maken. Mm -hmm. Maar... Uh, het is gewoon, uh, het plan wat ingediend, is niet haalbaar. Omdat uh, het verplaatsen van die bedrijven, dat, dat, dat kost natuurlijk veel geld. Dat moet je dan in zo'n samenhang zien te realiseren. Dat is mm -hmm. het cornex trein dat is van de Kei. Die, die hebben ook uh, hun, hun, hun, hun, hun, hun prijs genoemd. Nou, daar probeer je dan uit te komen en daar komen we niet uit. Dus, dus die ontwikkeling gaan we opnieuw oppakken. En dat hebben we ook geschreven in een brief. Is het, is het financieel te zwaar voor de gemeente Zandvoort? Ja, voor, voor de gemeente Zandvoort. Kijk, wij hebben daar geen grondpositie. Dus het, het, het kost echt... We, er moeten echt miljoenen, miljoenen bij... om dat plan wat was gepresenteerd... te realiseren. En dat heeft ook mee te maken met de vraagprijs... Uh, van, uh, van de Corredex-terrein. Uh, wat van de KEI is. Maar dat heeft ook met het uitplaatsen te maken. Die bedrijven moeten allemaal uitgeplaatst worden. Er zijn taxaties van gemaakt. Dus we moeten een alternatief gaan ontwikkelen. Was dat niet ingecalculeerd dan, Gertjan? Nee, Nee, nou, je, je gaat rekenen. Kijk, uh, de KEI heeft... Uh, daar zijn we heel lang mee in gesprek geweest. En daar was een bepaald idee van wat, de, wat die grond waard zou zijn. Daar is ook discussie over met de kei. Maar de keizer, kennen, wij hebben die grond in de boeken staan voor een bedrag X. Ik kan dat bedrag niet noemen. Nou, dat bedrag is aanzienlijk hoger dan wat, wat, wat iedereen uh, vanuit een no normale taxatie dacht dat het zou, mo mo zou mogen of kunnen zijn. Nou, daar wordt mee gerekend. Nou, dan ontstaat daar een gat door. En er zijn er natuurlijk onzekerheden met die verplaatsing. Ja, ja, ja. Die verplaatsing moet ook nog gerealiseerd worden. Ja. Maar nou, dan, dan, wat u nu zegt is eigenlijk groter als alleen de Curie-driehoek. Nee, wat ik zeg is groter is dus de Curie-driehoek samen, samen met de Corredex... omdat we feitelijk daar woningbouw willen. Ja. En we denken nu om meer in samenspraak met de ondernemers... en daar hebben we afgelopen dinsdag een gesprek mee gehad... Uh, om te kijken of zij een soort van zelfrealisatie kunnen oppakken. En dan is de kans groot dat het niet uh, alleen wonen wordt... maar dan zal het ook wonen-werken worden... En, en dan kan je dus zorgen dat bijvoorbeeld in de plinten... de bedrijfsruimtes blijven en, en, en erop appartementen komen. Nou, dat zit ook wel een beetje in, in de bestaande tekening zat dat al een mm -hmm. beetje. Alleen, het, de bedoeling was alleen maar wonen. Dus de bedoeling was nog 300 woningen erbij. Nou, dat zullen er nu wat iets minder worden. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat het hele gebied bebouwd maar, wordt. En het grootste gedeelte ook woningbouw. De bedrijven die daar zitten, die uh, uh, met alle respect, die ga je niet in een plint zetten... De bedrijven die er zitten, zitten over het algemeen in de plint. In de plint. Die zitten allemaal op de begaande grond. Het zijn allemaal uh, loodsen die op de begaande grond zitten. Dus, ja, dus is, een garagebedrijf dus, dat zit ook dus, op de begaande dus, grond. Ja, zit er zit een garagebedrijf. De vishandel zit daar. Ja. Uh, een loodgietsbedrijf zit daar. Het ja. zijn niet dingen die je doorgaans in een, in een plint vindt. Uh, met met opbouw dan. Uh, hmm. Je ziet wel dat er in, bij bedrijventerreinen woon-werkunits dat dat ontstaat. en Kijk, we hebben ook een probleem, we moeten woningen bouwen. Dus we zullen naar een andere oplossing moeten zoeken. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld aan de overkant, hè, dat noemen wij het gebiedje 1b, dat is onder, waar ook garagebedrijven zitten, is ook... Uh, dat is een beetje om de hoek van de curie Ja, aan de overkant eigenlijk van de Curie-straat. Ja. Daar wordt ook een ontwikkeling waarschijnlijk gestart. Daar is ook de mogelijkheid voor om een garagebedrijf in de plint te hebben en erop appartementen. Dus, en, en, die, en die loodsen voor, voor strand... Ja, nou ja, die loodsen... Die, kunnen, die zouden daar dan in die plint ook kunnen kijken. En die loodsen worden niet dag en nacht gebruikt. Dus wat dat betreft... we moeten dan weer aan de milieucategorie voldoen. Dat is maximaal 2.0. Nou, ja. daar voldoen die bedrijven aan. Mm -hmm. En je moet in gesprek... dat er misschien wel een aantal wel naar de overkant gaan. Dus, en, maar zij zullen gezamenlijk... Naar, met de gemeente in gesprek gaan... Uh, om, om die plannen verder te ontwikkelen. En ze hebben... Uh, Werner Koenraad gevraagd... Uh, om uh, voor hun eigenlijk... te kijken hoe ze nou beter samen kunnen werken. Ja. En, als, en als partij... Naar, naar de, met de gemeente... samen aan een nieuwe planontwikkeling te gaan werken. En, en Werner Koenraad is in... Uh... Is geen in, in dat. Nee, nee, maar is het een verlengstuk van uh, de VBZ? Ja, dat is vanuit, vanuit VBZ. Vanuit het bestuur zijn ze op zoek gegaan... naar eigenlijk een, een, een, een aparte contactpersoon... Om, om dat te doen. Om ook die partijen ja. aan elkaar te koppelen en te kijken wat er aan zelfrealisatie is. Op zich hebben we daar een heel goed gesprek mee gehad. Want het was natuurlijk best wel teleurstellend voor iedereen... dat het uiteindelijk niet doorging. Ik zit even naar het plaatje te kijken. En dan nogmaals, het gaat niet alleen over de ook Het gaat over het voorstuk, het gebied van de kei. Wordt dat... Een, een, een financieel verhaal, dat jullie elkaar uh, ja, nee, de, de toch kei, ergens gaan terugkomen. Ja, natuurlijk. Ja, nee, de, de, de, de KEI heeft die, die, de, dat stuk grond uh, verworven. En de KEI... We hebben een uh, volkshuisvestelijke opgave voor 600 woningen de komende jaren. Nou, daar is dit gebied een, een, een, een, wel een belangrijke bijdrage moet leveren. In principe worden er nu al 100 woningen op dat AWZI-terrein. Ah, er zijn er ja. al 100. Nou, wij willen wel minimaal 200 woningen op, op dat hele gebied hebben erbij. Zodat ja, maar... we in ieder geval bijvoorbeeld al de helft die volkshuiswestelijke opgave gerealiseerd hebben op het totale gebied. De KEI is een woningbouwvereniging. Ja. Waarom gaan zij niet bouwen dan? De KEI is bezig uh, om uh, eigenlijk hun uh, bezit in Zandvoort te verkopen. En die willen best wel bouwen. Maar die hebben ook, ook die partijen zitten in een, best wel financieel in een lastig pakket. Dus die zeggen ook van... ja, wij kunnen niet alleen maar sociaal bouwen. Uh, wij hebben het voor een bepaalde waarde in het boek gestaan... Die, die, die moeten wij terugverdienen, want we hebben het gekocht. Nou, Dat zit ook allemaal niet zo makkelijk. Dus het is niet meer zo van, ze bouwen maar. Maar we zijn wel in gesprek met ze... om nee. uh, ze via de prestatieafspraken onder andere vast te leggen... wat gaan we er nou wel bouwen? Nee. En hoeveel sociale huurwoningen worden het dan in dat gebied? Nou, ik begrijp dat de, de, de kei uh, moet met geld heen en weer. Want uh, niet alleen duur, maar ook sociale woningbouw. Hè? Dat moet een beetje tegen elkaar ja. afwegen. Maar uh, dat, dat overdragen naar een andere partij... dat loopt ook al een tijd. Uh, nou, dat eigenlijk is eigenlijk pas bekend geworden. Zeker een jaar geleden. Een jaar geleden, ja. En, en nou, wat, Ze zijn bezig met het voorbereiden... van uh, hoe ze het in de markt gaan zetten. Ze gaan eerst met partijen in gesprek. Dus uh, de verwachting is wel dat eind... Uh, Eind van het jaar uh, er een stuk meer duidelijk moet zijn. De situatie zou dus zo kunnen zijn dat een andere woningbouwvereniging dit, dit stuk grond koopt. Ja, ja maar dat maar is, ja, is zo Maar de kei wel toegezegd dat ze nu meegaan in, in, in het eventueel ontwikkelen van een nieuw plan voor dit gebied. Dat laten ze niet wachten. Kijk, zij hebben er ook belang bij dat als ze dat aan een partij verkopen, hmm. dat ze misschien kunnen zeggen: kijk, en we gaan daar zoveel woningen bij bouwen. Dat hebben we met de gemeente, hebben we daar al een overeenstemming over. Dat maakt het. Ook makkelijk, verkoopbaar, aantrekkelijk. aantrekkelijk misschien wel. Nou, dat zullen ze ook natuurlijk vanuit hun positie best wel inbrengen. Maar uiteindelijk blijft het een woningbouwvereniging en een nieuwe vereniging, woningbouwvereniging. die ja, er is ont... ook, is ook een woningbouwvereniging. Dat is ook een woningbouwvereniging. En wij hebben nu eenmaal de opgave om van die 630 woningen die we erbij willen bouwen, 30% sociaal te bouwen. Nou, en die bouw je met name daar op dat gebied, of een groot deel ook op dat gebied, denk ik omdat het van de woningbouwvereniging. Maar niet alle is. 600 woningen gaan nee. daar gebouwd worden. Nee, nee, nee. We zijn ook nog. Als we het over de woningbouw hebben. Eind van het jaar hopen we een verdichtingsstudie af te hebben. Uh, dus dat betekent dat we nu aan het kijken zijn. op welke locaties er in Zandvoort. nog meer gebouwd kan worden. Zodat we die 630 woningen. in, in een soort. In de, dat noemen ze plancapaciteit. in de plancapaciteit kunnen, kunnen gaan opnemen. Ja. Nou, daar hoort onder andere de discussie met het. Met het raadhuis bij, hè? Oh, ja. eventueel het raadhuis uh, ook. En, en daar zie je ook de ontwikkeling... Well, uh, een wild plan <laughs> vond ik dat wel. Nee, no, maar, maar daar zie je ook de ontwikkeling. De, de, omdat er woningen bij moeten komen in de plinten... dan andere activiteiten komen. Maar we zitten hier op de Tolweg. En vroeger was op de Tolweg hier... waren er ook winkels onder. Ja. Kolp, Dam ja. En daarboven waren woningen. Dus wat dat betreft ja, is het ik, helemaal niet nieuw. Het is niet gek, nee. en, en dus, dus, dus, Ik probeer het een beetje te verstaan naar de, de wat zwaardere uh, ja, activiteit. Ja. Dus uh, de, de zwaardere categorie. Ja, maar daar, die, daar, je moet wel zorgen dat het niet zwaarder is. Nee, Milieucategorie 2.0. Ja, en geen overlast, ja. geen stankoverlast, ja. en geluidsoverlast. Ja. Daar moet je wel op letten. Maar aan de overkant is daar ruimte genoeg ja, voor. Dus dus, de, de, dus, uh, maar dat is een beetje dubbel gebruik van grond. En ook ja. bij die verdichtingsstudie kijken we ook daarnaar. Want we kijken niet alleen naar wonen, we kijken ook naar wat er voor werk nodig is. Maar ook voor de maatschappij. Dus niet zeggen van, oh, alles kan maatschappelijk, dat kan wel weg, want dan kunnen we de woningen bouwen. Mm -hmm. Nee, we moeten juist die mix houden. Wonen, werken en verblijven. Dus dat is wel belangrijk. Maar het wel een aardige, aardige uh, ding. Ik heb een tekeningetje gezien van, uh, van het raadhuis met de drie opties... Maar uh, moet, je, moet je dan niet eerst wachten tot je uh, echt besloten hebt om te gaan samenwerken? Nou ja, in, in, in de opties is dit gewoon de mogelijkheid... om wel of niet uh, alle ambtenaren weer naar Zandvoort te halen. Dus dat, dat is, dat, dat is dus de, dat, ik denk dat het niet verstandig is om te wachten tot... Het, dat achter de, achter de rug is, want dan kan je dus niks meer doen. Ja, dat is waar. En, en, en ik denk dat je het zo kan indelen. En voordat het gebouwd is, is dat ook al lang bekend. Ja. En als het dan wel, dan zeg je van de plint... en dan neem je de, de eerste etage erbij. Of, nou, dan, of, of je gaat misschien wel, want het is volgens mij ook nog een optie... misschien wel voor een del ergens anders heen. Dan neem je het weer in je totale verdichtingsstudie mee. In ieder geval gaan jullie weer terug naar de voorkant. Ja, wij gaan weer terug naar de voorval. Maar we zitten nu ook prima, want we hebben nu wel de ambtenaren heel direct bij ons. Ja. En er zitten gemiddeld, zitten er gewoon 30 ambtenaren uh, door de week. Jawel, ja. handhaving zitten, de balie zitten, uh, de mensen die met het gebied Zandvoort hebben. heel direct te maken hebben. Ja. Zoals Erik Lefferts en zo, die ja. zitten daar allemaal. Ja, die regelmatig tegen. Uh, de gebiedsverbinder. Ja? Dus, uh, huh? De gebiedsverbinder. De gebiedsverbinder. gebiedsverbinder. En uh, die zitten dus in Zandvoort. En de projectmanagers zijn ook vaak in Zandvoort. Ja. Hoe is het met de handhavers? Want ik las een stuk in, in, in van de columnist dat ze toch aardig wat tijd uh, uh, verspillen aan heen en weer reizen. Nou, nee, ze, nee, ze verspillen niet echt veel tijd. Nee, ze, ze moeten wel vaak dingen ook bespreken. Dus dan beginnen ze in Haarlem en dan komen ze naar Zandvoort toe. Ja, uh, met, met, met de auto ben ik ook met de kwartieren in Zandvoort. Dus, uh, openbaar openbaar duwt duwt voet duurt wat langer. Het duurt wat langer. Die, uh, die, die pakt drie, hè? Pakt. 3D moet ja. ik zeggen. Dat is een ontwikkelingsmaatschappij. Ja. Die doet wel de overkant nog. Toch? Ja, Die doet helemaal de overkant. Want die gaat dus nu die bedrijfloodsen bouwen. De units gaat die bouwen daar. Dat is, een, dat is een, een, een ding... waar jij in kan huren. Ja, waar je nee, kan kopen. Kan kan kan kopen. kopen. En, en, en, maat, en ze maken daar maatwerk van. Dus je, dus je hebt grotere, kleinere. Je kan een tweede lager in, in krijgen. Dat, dat, ze maken allemaal daar maatwerk van. En dat, dat, dat, dat is zo groot... dat daar bijna de hele overkant in zou kunnen. Nou, er zullen nu een aantal wel overgaan. Die zeggen van, goh, wij, wij gaan toch naar de overkant. En ik doe wel mee dan in, bijvoorbeeld in die ontwikkeling van het nieuwe gebied. En in de tijd voordat het gebouwd is, hopen wij ook daar duidelijkheid hmm. over te krijgen. Dus dan krijg je toch wel dat er, dat er toch een deel wel over zal gaan. En ja, dat is ook de verwachting wel dat het gaat gebeuren. Als je dus nu gaat bouwen, en, en uh, er komen meer uh, units als men eigenlijk uh, voor die ondernemers nodig heeft. Dat is, dat is duidelijk. Nu kan je nog zeggen, ik wil graag zo vierkante meter zo breed, zo hoog. Ja, als ja. Het gebouwd is, is, het gebouwd. Ja, ja. ja maar de, de, alles landvers ondernemers mogen inschrijven. Dus, dus wat dat betreft, uh, ook die aan de dus nog aan de curry driehoek zitten. Ja, ja. Ja, ja. En, en er is een inventarisatie. Er is meer behoefte als dat er uh, ruimte was toen het idee was om die curry driehoek over te zetten. Dus aan de andere kant zit er voordaan. Er komen dus meer bedrijfsruimte, ja. en er is ook meer behoefte aan... Ja, ja. aan meer okay. bedrijven. Ja. Ja, en Het is ook weer goed voor de economie, want er zijn ook... bepaalde zandvoorters... die graag in zandvoort hun bedrijven... willen laten groeien. Nou, kijk maar naar Air Force. Ja. Die hebben de kans gekregen, die hebben hem gepakt. En uh, we hebben nu twee fantastische... Uh, Reinders, Air Force en Rijnders. We hebben twee... Ja. We, hebben ja. twee, ja. twee ja, we hebben twee fantastische bedrijven... en wat ook werkgelegenheid geeft... En het ziet er fantastisch uit. Nou ja, het zijn twee internationale bedrijven. Als ja, dus, dus, dus, dus, dus, je dat in z'n hebt, dan, uh, dan ja. is dat mooi. Uh, Vooruitkijken. Kan je dat al op een stukje grond? Of denk je van nou, uh, nu als gemeente hebben wij geconstateerd... dat wij financieel voorlopig niet, uh, niet daarmee door de bocht kunnen? Dat je het, het, het laat? Of ga je nee, uber... nee, nee. We gaan, we gaan, uh, de, de we gaan ik ga zelfs de, de komende weken weer met de ondernemers in gesprek... van, van ho hoe we nou met elkaar kunnen komen tot... dat zij ook een partij worden. Of in groepen, hè, dat ze zeggen van... Uh, we, gaan, we, we doen een bepaald deel... die gaan met elkaar... een consortium vormen. Zeggen, nou Wij willen wel graag dat daar woningbouw komt. Of wij willen graag dat. Gaan we wel naar de overkant. Of, nou, dat, dat je echt een partij wordt. Of mm -hmm. dat ze één partij worden. En dat ze dus ook gewoon aan tafel zitten... bij die gebiedsontwikkeling. Want het is hun grond. En wij zijn faciliterend. En dan brengen we ze natuurlijk in met de kei ja. samen. Dus dan zitten we aan tafel met de kei en met die ondernemers. En, en, en niet zoals het tot nu toe was, dat wij eigenlijk steeds naar zet waren. Ja. naar het zoeken naar oplossingen. Het is hun grond. Ja. Wij, wij, wij we, we zullen wel met de gemeenteraad vastleggen. welke uitgangspunten er dan bij horen. Dat hoop ik wel na de zomer. Uh, toch ja, ja. om hoofdlijnen te hebben. Dan ga ik eerst naar de gemeenteraad. Met, want er ja. zit namelijk een wijzigingsbevoegdheid op dat hele deel. Op die Coredex, in die Currie zit een wijzigingsbevoegdheid naar wonen. Ja. Het heeft nu het bestemmingbedrijventerrein, Maar de wijzigingsbevoegdheid moet nu... Waarschijnlijk zullen we een nieuw bestemmingsplan maken voor dat deel. Waarin dus ook de nieuwe bestemmingen wonen, werken... of wat er ook uitkomt, ja, ja. nieuwe hoogtes. Daar moeten we ook naar kijken. Hoe hoog mag het dan? Nou, gaan we ook weer opnieuw naar kijken. Er wordt, er wordt eigenlijk een heel nieuw plan geschreven. Ja, maar we willen wel... Op, ik, ik, ja, ik hoop wel dat het eigenlijk uh, in, in twee jaar tijd... dat we het dan heel eind zijn verder zijn, Want we hebben ook behoefte aan, aan woningen. Ja, je moet dus zeker woningen hebben, maar ik blijf toch een beetje uh, met het idee zitten dat uh, wat de kei vraagt is in optiek van de gemeente te veel. Ja, nou, hoe, de, kom de, daar, de, hoe kom je daar dan uit? De, hoe, nou ja, de, de, je kan geen handje doen. De, hè? Nee, de, de woningbouwvereniging, uh, de, de, de, dat is, uh, die zal ook water bij de wijn moeten doen. Maar. Maar zegt gewoon, gewoon: dit is de boekwaarde. Ja, oké, okay, dit is de boekwaarde, oké, okay, maar daar kan je ook over discussiëren. Er zit natuurlijk ook. Doordat uh, de bedrijven uitgeplaatst moesten worden... Uh, en, en, en dat, dat relatief veel geld kost... dat kostte ongeveer, uh, ik schat in, uh, 8 miljoen... Hmm. de taxaties en dan nog uitplaatsingkosten. Misschien wel 8,5 miljoen. De bedoeling was dat dat ook op een deel zou worden verrekend... op dat totale project. Ja. Nou, De keizer zegt, ja, maar wacht even, dat is ons, schuld. Dus daar zit een beetje de moeilijkheid. Ja. Door het plan nu anders te maken... En, en dus bijvoorbeeld op, op dat stuk een andere insteek te kiezen. Bijvoorbeeld dat de helft van de bedrijven er wel blijft. Gewoon in een loods en boven woningen. Wordt er, komt er ook voor de bedrijven, voor hunzelf... een beter businessmodel uit. Okay. He, voor je continuïteit. Ik heb nu een oude loods. Ik bouw een nieuwe loods met woningen erop... in een, in een totaalplan. En het is voor mijn bedrijfsvoering best wel interessant. Dan ga, ga je vanuit een andere insteek... Je het ja, dan je toch een beetje bij uh, uh, bij de wethouder en zijn ambtenaar... om die draaiing erin ja, te krijgen. Ja, ja. Oh, nou, ja. wij, uh, wij gaan dit volgen. Het klinkt gunstig. de ondernemers zijn ook heel positief over. Dus die zeggen ook: hé, wij zien nu ook kansen in plaats van alleen maar uitplaatsen en dan regelen. Dus wij gaan dit we gaan dit op de voet volgen en wij praten met. En de, de, de, de bedrijventerrein en, en de wethouder En wij, uh, wij hopen ook dat het snel... Een ja, je kan ook, het is ook best leuk om dan, als we iets verder zijn, die Werner Koenraad uit ja. ja, te nodigen. Of, of, of, of, of één of twee van die ondernemers die daar zin in hebben. Dan krijg je ook een beetje in beeld wat daar ja. is. Dat is, uh... gaan wij zeker doen. Yes? Oké, okay, okay, nou, uh, dank voor uw uitleg. Ja, ga straks even uh, lekker zwemmen. Hè. twee uur, hè? Twee <laughs> uur hè. Zwemmen? zwemmen. Bij de Rennes-Buganus uit altijd ja, met, uh, Ik met, je met je de lekker, rode. Ik wens je veel plezier. Ja. Prima en uh, <laughs> tot vanavond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 Met de blam in de pijp scheur ik door de Brenner-afas. Met mijn 30 tonnen diesel. ver van huis maar in mijn sas. Uh. Al uh, een aantal maanden, zo niet jaren, wordt hier in het dorp gegonsted over het plan Missebek. En uh, de heer Missebek heeft mij ooit iets verteld. Uh, dan moet je niet het plan Missebek uh, noemen, want anders is het weer zo GBZ-achtig. Uh. Ook ja. En die, uh, die link die wil ik daar helemaal niet bij leggen. Want het is een, uh, een, een, een ding... waardoor meerdere uh, evenementen... organisatoren... Uh, Rob is er ook van IJsbaan... Uh, Over gesproken is van... Goh, wat moeten we nou met dat plein? Want het ja. wordt gebouwd en we willen wat meer ruimte. We willen een goede plek voor het podium. Nou, die is inmiddels gevonden. Uh, en, en, en toen ben jij gaan zitten, Leo. En hij heeft, heeft een plannetje uh, bedacht. Dat heb je gedaan met, met een hoop gesprekken met andere luieren, de evenementenorganisatoren. Ja, ja. En uiteindelijk is daar een plannetje uitgekomen, wat door veel mensen toch wel eens weer van nou, dat moet je doen. Nou, alle, goedemorgen trouwens. Uh, Allegenen die het plein gebruiken voor evenementen, daar had ik het toen een beetje aan voorgelegd en besproken. En die waren eigenlijk allemaal eens over dat dat gewoon uitermate goed is te gebruiken op deze manier. Ja, nou dat gaan we... Zelfs de muziektent die er nu staat... Die is, daarna, is daar zelfs heel goed in geïntegreerd. Ja, het de, de, de, de, de muziekpaviljoen... daar zijn er de van vanuit. Ja, maar dat, ja, maar dat is, dat dat is het wel, verhaal. Ja. Ik, ik bedoel, het is een plan. Je, en, hij staat, en, hij staat en, erin kwartslag gedraaid... zodat je hem ook nog kan gebruiken. Ja. Um, maar het, het is natuurlijk wel verbazingwekkend... dat er zijn een aantal participatiebijeenkomsten geweest... Uh, voor bewoners. Bewoners vinden het prachtig als het... Uh, uh, als daar reuring is. En... Een bewoner zegt bijvoorbeeld, nou, dit soort muziek hou ik niet van, maar het hoort erbij. Ja. Nou, dat is een realistisch uh, ja. uh, ding. Ja. En dan blijkt bij die participatiebijeenkomst dat het, het plan Miezenbeek niet eens bekend is. Nee. Dat vind ik toch heel raar, want dat spookt natuurlijk al ruim een jaar in het huis. Ja, ja, ja zeker. Kijk, luister, het, het is uh, eind... Nee, begin 2017 heb ik dat uh, ingediend. Toen was Michel Demmers uh, wethouder. Die heeft het toen doorgegeven aan de organisatie en vervolgens... Uh, zijn er gesprekken ontstaan in dat jaar? Want einde van het jaar zouden voor de kerst. zouden Helemaal gaan bouwen. Ja. Of. Uh, die zouden daar al gaan bouwen. Nou, dat, is, uh, dat, dat hebben, ze, hebben we weten uit te stellen. Dus toen is iedereen. Nou, met, ten, uh, ten, ten gunste van de ijsbaan? Uh, ten gunste van de ijsbaan. Ja. Toen, toen zijn ze daarna gaan bouwen. Toen is iedereen met zijn handen in het haar. Uh, in zijn nek achterover gaan zitten. Want toen is het eigenlijk niet zoveel meer gebeurd. Ondanks de verschillende gesprekken die er gevoerd zijn met ambtenaren. Volgens het 2018 was dan het verhaal van... ja, de ambtenaren zijn nu weg. Uh, we moeten eens even kijken hoe we dat gaan invullen. Toen zijn er ook een paar gesprekken geweest. Daar heb ik nog aanvullende informatie verleend... over de busroutes en de ideeën daarvan... en wat we dan met de krocht zouden kunnen doen. In de loop van 2018 zijn er die gesprekken geweest. Nou, die zijn met, uh, met, met, Gert, met Gert Toon is er nog een gesprek geweest. Die was er van op de hoogte. Die had zoiets van, ik stel het uit, want... Uh, dat gaat een beetje over de verkiezingen heen. Nou okay. na de verkiezingen zijn er gesprekken geweest met Ellen Vrij. Vervolgens zijn daarna plannen gemaakt. Nou, dat weet iedereen van de, van de bomen. Het verhaal van de bomen. Nou, mm -hmm. toen is er weer een plan gemaakt om het plein zoals het nu is te gebruiken en de ijsbaan te plaatsen. Nou, dat is netjes in samenspraak gegaan. Dus ik bedoel, ook daarin is het nieuwe plan uiteraard besproken en zijn allerlei mogelijkheden besproken. Ja, uiteindelijk is het dan in 2019 is het plan opgepakt als een echt plan, een projectmanager. tijd zouden ze ook verkeerstechnisch nog naar kijken. Nou, dat blijkt achteraf dus niet gebeurd te zijn. Uh, planningstechnisch uh, hebben ze dan in 2019 gezegd van nou, we gaan er nou een plan van maken. We gaan er nou iets van mee doen. Er wordt een, een projectmanager aangesteld en die gaat het, het project draaien. Maar dan geven ze allemaal en, toch gelijk het plan Misebeek. En tot mijn grootste verbazing, het eerste gesprek wat ik met hem heb, zegt hij van... Zegt, dat, jij, zegt die... u me niet, maar wat u graag zou willen. is je nou wat ik graag zou willen, dan ben ik al 2,5 jaar mee bezig. Hier is het. Dus ja, dat ken ik helemaal niet. Ja, dan, is het. dan gaan we eerst even terug... Uh, en ja, dat was het even schakelen en even tot tien tellen. Want ja, dan loopt nou, toen jij bij 12 was, dan heb je die meneer uitgelegd wat het plan is. Ja, en toen, toen zei hij van nee, hey, dit is niet zo heel erg, uh, zo eerst gezegd niet zo gek. En die verkeersdeskundige die erbij was, die had er ook nog nooit van gehoord. Wat ja. natuurlijk raar is, want het was al een paar keer toegezegd dat het door een verkeersdeskundige nagekeken zou worden. Ja. Niet. Nou, dus niet. Nou, oké, okay, goed. Weet je, ik snap buiten dat in een organisatie... zeker in, in, met, het, met het wisselen, met het halen... en alles allemaal heel erg moeilijk is geweest. Maar ja, dan ik, is ik het toch een ik, beetje raar... dat zo'n projectmanager die aangesteld wordt... Ja, en waar ik... we toch ook weer veel geld voor betalen, denk ja. ik dan... Eh, toch met, met half, uh, half informatie op pad gestuurd wordt. Blijkt er dus ook een, inderdaad een gesprek ja. geweest te zijn... met de bewoners waar heel de plan helemaal niet uit wordt. Het is aangeschreven. Een enkeling die daar woont... Die wist er wel van. En die wist er wel van. En die heeft er ook maar gevraagd. Ja. En toen gingen de oren klapperen. Dus ik hoor jou net maar zeggen. Dat zegt mij al genoeg. Wij weten waar we over praten. Kan je kort samenvatten wat het plan Misebeek behelst... voor de mensen die luisteren? Het is eigenlijk heel simpel. Het gaat over het raadhuisplein. De rotonde die... Die haal je eigenlijk weg. Je leidt het verkeer om het om muziekpaviljoen heen. Je gaat daar iets aan de wegen. versmallen, de stoep iets versmallen. Je gaat wat verleggen. Rotonde om het, om het uh, muziekpaviljoen iets kleiner. En je gaat uh, de, de, de grote krocht ga je twee richtingen maken. Nou, dan kan de bus, die kan over de prinsessenweg heen rijden, die kan de krocht uit. De hoge weg op Orange staat weer naar beneden. Die maakt dan een klein rondje. Je kunt ook nog overwegen om, uh, om Lijn 80 de Halenstraat in te laten rijden en, en de krocht in en dan zo weer naar de, ja, ja, de Davenstraat. Dat, dat is een optie. Bustechnisch bus is dat. Maar ja, en, en, en, en, als je dan, en, en voor de markt krijg je meer ruimte. Uh, je krijgt iets minder parkeerplaatsen op de grote krocht. Maar dat is op zich helemaal niet zo erg, want we hebben een prachtige parkeergarage ja. waar je heel snel in en uit kan rijden. En waar je, waar je nog geen honderd meter hoeft te lopen om vervolgens uh, in de krocht te komen. Dus. Er is een participatie geweest uh, met bewoners. Daar is het duidelijk uh, het een en ander gezegd. Er is ook een, een gesprek geweest met evenementorganisatoren. Is daar wat uitgekomen? Ja, nou, dat is. Uh, ik ben daar al eigenlijk 75% het woord geweest. Want omdat het over dat plan ging. En toen bleek dat het helemaal niet zo gek plan was. En degenen die erbij waren van Sepp. Uh, onder andere Ron Brouwer. Nou, die beaamde ook van ja, nee, dit is gewoon een goed plan. Dus bedoel, dit hier kunnen wij ons evenementen op. op, op, op, uh, op uh, organiseren op zo'n plein. Ja, joh, weet je, maak het iets anders, verander er wat aan. Maak het op een andere manier, vul het in. Ja. Uh, maak er wat van, maar uh, ga nou een keer wat doen. Wat gaat hier de, uh, de tijdspanne in worden, denk je? Nou, ik denk dat we een jaar of twee bezig zijn... Voordat, als ik zo doorga, voordat die schep erin gaat. En eigenlijk zou je het ook wensen... dat er volgend jaar toch wel wat gaat gebeuren. Ik kan me voorstellen dat het dit jaar... Niet meer echt iets gebeurt. Maar toch volgend jaar, toch hopelijk dat er toch wel uh, actie wordt ondernomen. Ja, het, uh, het lijkt mij uh, duidelijk: uh, een, een nodig plein. Het, het plein is oh, nodig ja, voor een plek... muziekfestival. Het plein is nodig voor een ijsbaan. Het plein is nodig om uh, als dorp. Kern te fungeren. Ja, je moet allerlei verkeersmaatregelen nemen. Je moet het dorp afsluiten. We hebben, je hebt gezien, afgelopen weekend, hebben we een hartstikke leuk evenement gehad. Toen was het ook afgesloten? Toen was alles afgesloten. Dan, moet, dan is, rijdt de bus vanaf de morgens 8 uur al niet meer. De hele dag niet. Nou, dat, dat kun je allemaal voorkomen door, door als je s'middags pas om 6 uur begint met het evenement. Die, je kunt gewoon op het plein opbouwen en, en, de, en de bus die stopt gewoon om 4 uur, 5 uur met rijden. En dan, dan is de bus nog steeds in het dorp. Ja. Dus ja. Rob zit er ook. Uh, Rob, er, uh, er moet een ijsbaan komen. En nu het terras naar voren geschoven is, heb jij nog maar weinig ruimte. Ja. Dus. Dat is heel, uh, heel triest. Ja, daar, daar moeten we nog uh, binnen het bestuur over spreken. We moeten met de nieuwe eigenaren van degene die daar uh, de, de, de, de, de zaken uitbaten... Ja. moeten we gaan kijken van wil je je terras in de winter continueren... Laten we vooropstellen dat we ze absoluut wel willen betrekken bij de ijsbaan. Mm Het -hmm. enige probleem wat we gaan krijgen, is de schaatsvuurtent. Die, uh, maar goed, daar heeft uh, mijn medebestuurslid, meneer Plan Miesbeek al uh, wel wat, uh, wat ideeën over. Dus dat, uh, dat moet dat gewoon dat moet, maar, ja, dat moet goed gaan komen. Het is feitelijk opgelost. Het is een iets andere uh, opstelling. We moeten even kijken hoe de opstelling van die schaatstent geïntegreerd is bij de IJsbaan. Want, mm -hmm. Formeel ging je, althans formeel. Vorig jaar gingen we nog vanuit de ijstent meteen het, de ijsbaan op. Ja, of dat nu gaat lukken, dat is nog maar zeer de vraag. Ah, ik hoor net dat van Miesbeek dat gaat dat gaat lukken. Dus wat doe ik hier eigenlijk? Ja. Dus het, het proefplan Miesbeek. Het proefplan het is allemaal weer ik kan, kan al heen krijgen. Weer nee, maar we, we zien er gewoon uh, met z'n allen weer enorm naar uit om die ijsbaan. Ja, met deze die hitte kan je dat nog niet voorstellen. Maar het is over zes maanden is het alweer zover. Ik, uh, ik heb jou. Uh, Vorig jaar of anderhalf jaar geleden op de radio hierover gesproken. Toen zag je het allemaal somber in. Ja. Uh, uh, we kunnen er allemaal flink om lachen. Maar stoort het je nou niet ontzettend dat dit zo gaat? Ja, absoluut. Ik, ik, ik, ik zou eigenlijk bij de bespreking aanwezig zijn... Waar, waar Leo aan deel heeft genomen. En ik mag achteraf blij zijn dat ik er niet was. Want Leo heeft zich kunnen inhouden. Ik had me absoluut niet kunnen inhouden. Kijk, wij hebben heel veel gesprekken gehad. We hebben met Ellen Verheij, wethouder toen verantwoordelijk voor, uh, voor die evenementen, heel veel gesprekken gehad. Goede gesprekken, mm -hmm. maar het ging er altijd om... wij willen jullie eigenlijk van dat raadhuisplein af. Want we moesten naar het gasthuisplein of naar het badhuisplein. Uh, er is locaties uh, genoemd uh, waar we aan... wat moeten we daar in hemelsnaam? Ja. Nou, toen hebben Leo en ik met z'n twee nog in de krant gestaan... voorpagina nieuws om de bomen uh, weg te laten halen... Nou, achteraf, en dat moet ik eerlijk toegeven... vindt iedereen die bomen in de ijsbaan hartstikke leuk. Ja. Maar niet praktisch. Het is niet nee. praktisch. Het zijn extra kosten. Mm -hmm. uh, en een plein, daar hoort geen boom op. Ik ben nog nooit op een evenementenplein geweest. In heel het land niet. En je kan op de grote markt staat geen boom, niks. Dus hoezeer ik ook voor, voor natuurbehoud ben... en hoezeer ik ook bomen waardeer, mm. ze horen daar niet. Ja, over bomen kan je discussiëren, die kan je herplaatsen. Dus je hoeft niet, Precies. Per, per definitie hoef je niet om te Precies. hakken. Precies. Hoewel, als ik op de, uh, bij de Agata -kerre kijk, zijn er behoorlijk wat bomen zomaar ineens omgehakt. Heel raar, Maar ja. dat is ja, uh, ja, ja, daarbij. Ja. Hey, uh, dit jaar? Ja. IJsbaan komt er? Ja. Uh, hetzelfde aantal uh, meters? Uh, waarschijnlijk zelfs iets groter. En dan... Uh, ja, zoals uh -huh. we nu tegen de. Anders, maar Leo vertelt een beetje over een ander plan. Precies uh, <heten> wat we om dit met, nou, nou, Je kunt die, die schaatsnet niet die muur voor die nieuwe locatie neerzetten. Dus ja. Dat hebben we omgedraaid, dus ja. daar komen andere faciliteiten voor. Ja. En uh, eigenlijk, de opzet blijft hetzelfde. De ijsbaan zal zelfs ietsje groter kunnen worden. Dan praat je over 10 meter, 4 vier vierkante meter. Oké, okay, nou. En uh, precies wat erop zegt, die, die bomen zouden eigenlijk, in de, ook in het nieuwe plan, staan er ja. op dat plein geen bomen. Niet omdat wij geen bomen willen, maar gewoon omdat... Het, het plein trakken. is plein. En yes. die bomen kan je oppakken en aan de overkant zetten. Als je, als ja. je dat zo... je kan met, met bomen van alles. Je ziet ja. tegenwoordig bomen van 20 meter hier verplaatst worden. Dat ja. kost een beetje, maar dan heb je ook wat. Dat kan. Ik, uh, ik ben zeer benieuwd hoe het plan Miezebeek verder gaat. Ja, ja. ja. Wij, ja, ja. ja ik moet ben, ik ben, je zeggen, plan Miezebeek, ik vind gewoon een plan, ja, het een plan, plan voor het dorp. Ja, precies. Uh, en een mooie aan, aankleding. En, en juist op de manier plan waarop de... het nu loopt eigenlijk, uh, ja, krijgt het deze lading. Maar dat is natuurlijk nee, niet echt de bedoeling. Een goed evenementplein zou een aanwinst voor Zandvoort zijn, laten we het daarop houden. Ja, dat, dat oh, is absoluut, gewoon ja. een ding goed, wat zeker is. Wij zijn een beetje aan het eind van onze uitzendingtijd. Bedankt jullie voor de komst. Dankjewel voor het uitleggen uh, nogmaals. Dus. En wij ja. volgen het toch wel. Ja. Want uh, iedereen wil daar een mooi plein. Heerlijk bedankt. Je wij schakelen schakel gelijk over naar uh, de agenda. Daar hebben we misschien nog wel een minuutje of, uh, of wat voor. En het eerste onderwerp is 23. Dat uh, Tot en met zes: uh, Wonderkamer in Zand. Ja, Ik in heb het, dat nog in niet in het gezien. museum. Oké. Okay. Er zijn twee jonge kunstenaars die hebben dat als afstudeerproject. hebben, zij dat van de kunstacademie. Dat is boven. En dat is boven, ja. En dat is okay. gewoon een jaar lang, uh, is die tentoonstelling. Dus Oké, okay, nou, hadden... aan de onderkant uh, tot en met 25 augustus... is de expositie uh, Art with Pride. Daar hebben we net uitgebreid over gesproken. En het Reuzenrad, dat staat tot uh, ja, een prachtig ja. mooi licht... avonds om ja. dat te zien. Ja. Tot uh, 24 juli op het Badhuisplein. Ja, en, en uh, 27 juni is er de regenboogborrel weer. Rozee aan zee. En ditmaal is het bij Nautiek. Ja. Van zal half nu... zes tot half acht. Het zal u niet ontgaan zijn dat QR Zandvoort begonnen is. Een uh, vrijdagavond, de Goed Zandvoortfeest. Vandaag komt weer iedereen. Ja, ja, ja. En morgen ook. Ja. En dan uh, we hebben uh, 30 juni morgen het huiskamerconcert van Studio uh, Anthony. Okay. In de nou, Oosterpark uh, staat 44. Het, en nu nog zijn we er doorheen denk ik. We ja, hebben ja, nog één minuutje van, van Rob heb ik. En daar uh, sluiten we dan ook mee af. De techniek van Rob Harms. Rick Verschie heeft voor ons water verzorgd. Gert van Kuik en G. Rutte. Die hebben de redactie gedaan. En G. Rutte bedankt voor het presenteren. Ja, dank, ja dankjewel mensen van de En wij wensen iedereen een prettig weekend. In the